Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De NS heeft op grote schaal de Nederlandse belastingen ontweken... door een constructie via Ierland, dat schrijft de Volkskrant. Een Iers dochterbedrijf van de NS kocht sinds 1999... voor 1,7 miljard euro aan materieel... dat vervolgens aan de NS in Nederland werd verhuurd. Zo betaalde het bedrijf 250 miljoen euro minder winstbelasting... al dus de Volkskrant. Het ministerie van Financiën wist ervan en is er niet blij mee. De Duitse fabrikant van Softenon heeft excuses aangeboden aan de slachtoffers van het medicijn. In de jaren 50 en 60 werden wereldwijd 10.000 misvormde kinderen geboren omdat hun moeder tijdens de zwangerschap Softenon had gebruikt. De huidige topman zegt dat het hem spijt dat het bedrijf ruim 50 jaar heeft gezwegen. Hij onthulde een bronzen standbeeld van een misvormd kind als symbool voor de slachtoffers. Zo'n 100 wegwerkers zijn vannacht bezig geweest om de borden met de maximumsnelheid aan te passen. De limiet gaat op honderden kilometer snelweg omhoog naar 130 kilometer per uur. Daarvoor moesten ongeveer 2000 nieuwe verkeersborden zichtbaar worden gemaakt. In totaal mag vanaf vandaag op bijna de helft van de snelwegen 130 worden gereden. PVDA-leider Samsom geeft toe dat hij in het tv-debat van donderdag... een onjuist voorbeeld heeft gegeven van samenwerking in de zorg. Hij zei dat ziekenhuizen in de regio Eindhoven de mededingingsregels hebben omzeild om beter te kunnen samenwerken. De ziekenhuizen zeggen dat ze, juist vanwege die regels, hun plannen niet hebben uitgevoerd. Samson zegt nu dat hij iets te enthousiast is geweest. Vanaf vandaag wordt het steeds moeilijker om gloeilampen te kopen. In de hele EU kunnen winkeliers de lampen niet meer inkopen. Gloeilampen van 60, 75 en 100 watt waren al langer taboe en dat geldt nu ook voor de lagere wattages. De Europese Unie wil consumenten zo dwingen om over te stappen op energiezuinige lampen. Het weer, eerst nog lokaal wat mist, verder vandaag flink wat zon en maar weinig wind. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1. VPRO. Woord. Hier is Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van het fonkelnieuwe VPRO-programma Woord. En dat is geheel ingeruimd voor een aflevering van De Nachtzusters. een legendarisch VPRO-programma tussen 1995 en 2000. En dit betreft de honderdste aflevering. En daarin ontvangen Kaat en Anne Schalkens Ramse Shaffi. Geboren op 29 augustus 1933 en overleden in 2009. We gaan terug naar november 1997 en beginnen met een gul applaus. Ja, dat, dat is wel heel gul. Cool. Uh, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve Jezus, wat mensen. Gul. Wat een gul applaus. Een enorm gul. Ja, het is niet zo gul. Het is hier zo vol in Amstel 80. Wij, wij zijn ook gul, ja. Hoor. Wij tracteren vandaag. Ja, het is namelijk de honderdste keer. Ja, die mensen hier zeggen, dat weten we al lang, daarom zitten we hier. Maar voor de mensen thuis die voor het eerst dat knopjes zom om 12 uur of voor het testbeeld zitten, wij zijn de nachtzusters ja. voor de u, honderdste keer. Kan ik nu... Uh, u gaat nu wel? Ik ga u even introduceren. Ja? Mijn zuster, Anna, heeft een toespraak voorbereid. En die gaat nu staan... En ik trek mij even terug en luister naar mijn zuster, Anna Schalkens. <tus> Begin maar gewoon, die microfoon staat open, hoor. Ja. ja. Gewoon lekker. Um, landgenoten. En <tus> in, in het kader van deze... Heugelijke avond die de 28 e november is. Zuster, even naar de klok kijken. Het is vijf over twaalf. Het is inmiddels, dus noem die datum maar niet. Dat is altijd nee, moeilijk bij ons. 28 op 29, zeg maar gewoon de Gezien 100. Gezien in het licht dat nu alweer de dag voorbij is... en dus eigenlijk de 29ste is... heet ik ja. u hier van harte welkom ja. in deze hadden we al gezegd, Ja. Nee, maar dat zat in mijn toespraak. Dat... Maar u kent hem toch uit uw hoofd? Ja, maar daarom kan ik dat niet zomaar eruit laten, want dan ben ik de volgende zin kwijt. Dat gaat dan door. Er zitten de mensen niet op te wachten In... dat u omgekeerd bij de microfoon gaat staan... en naar mij gaat, hemels gaat zitten Zutte, kijken. Ik mag ik even? Ja, u zal het niet toespraken. In hoor. deze... In deze studio, live aan de Amstel, te ja. Amsterdam, maar ja, ook degenen die thuis gekluisterd zijn... Hebben we allemaal al zullen Toen doen nou toch? een Dit zo'n nerveuze uitzending, er komt al zoveel, we hebben al zo'n belangrijke gast. Ik had nog niet alles drie keer zitten zeggen, daar zit niemand op te wachten. Toen maar, ga maar verder. <lacht> zo zo Mij kom ik er niet. niet uit. Nee, dat snap ik. Ga ik. Gekluisterd aan toestelbeeld of bed. Ja. Gekluisterd aan toestel... Ja, want beeldtof, ze kan best. het wel, hoor. Ze ik... kan van ons twee het beste spietje. Als ik dat ga doen, dan blijf ik altijd haken. Dus dan de... laat ik me beïnvloeden. Hou nou even, even op, ja. ja. ja. Even rustig. Ja. Toestel beeld of... Um, ik zou zeggen, ook u, gij, luisteraars thuis, blijft gekluisterd aan datgene waaraan gij gekluisterd zijt want hier ter stede, in deze studio, aan Amstel, ja. te Amsterdam, waar wij live Iedere vandaan onze 100 uitzending zullen gaan uitzenden, is het al reeds waanzinnig druk gevuld. U hebt dat kunnen horen aan het enorm gulle applaus wat de berg is gebracht door al diegenen hier. Doe dat toch iets van een herdenking, een terugblik, dan is het nu wel aan toe. <coughs> Moet ik een terugblik? Alle honderd? Nee! Niet alle honderd! In godsnaam, niet alle honderd! Gewoon een, Goed, Ja, iets ik... emotioneels nu. Iets um, gezelligs dat de mensen iets blijven. emotioneels. Dat ze blijven. Ja, het gaat door. Um, heten wij u van harte, harte, harte, harte, jammer, harte jammer, welkom. Jammer. En... Zuster, laat me nou even één keer met rust, ja... Nee. Kan ik nou nooit een keer alleen iets doen? Jawel, ga maar... Ga maar. Laat me nou in nee, maar Als goed. een schaduw kleeft u altijd achter, maar nooit heb ik privacy of wat dan ook. Altijd zit dat mens erachter te stoken. Nee, nee, nee. Terwijl ik gewoon alleen nee, maar... maar wil zeggen ja, maar, dat, ik, maar... dat u welkom bent hier. Dat is wat toch Ik geen... doen, ik had van de over. Oh. Toen ik jong was, toen had ik al een zuster. Met wie ik alles samen deed. Ik herinner mij ook als de dag van gisteren, oh. Nou, we waren altijd met z'n twee. Al honderd keren stalen wij de show. Ja, honderd keren voor de v Zatelen ja. koke waardjes in je leg, lieve mensen. Feest maar feest maar met ons mee. Al die jaren was u altijd. Bezocht. Vlucht van nacht is lekker, lekker uit de boek. Welkom. <applaus> kan me niks schelen, ik wacht gewoon op de ste Sorry, zuster. Dan, dan doe ik een toespraak verkeerd gedaan. Ja, ik moest ja u probeerde mij een steun te zijn, maar het was weer avond. Ja, want u zei, u staat toch wel achter me? Toen denk ik, nou, dat zal niet alleen figuurlijk moeten, dat moet ook letterlijk. Maar ja. sorry, excuses. Ik ga er verder ja. een leuke avond van maken. Ja, ondertussen zijn onze charmante hostesses Gaia en René, met de hapjes aan ja, ja, het de... trekken. Ja. En neemt u lekker van de varkensoortjes, van ja. de hanenstrezeltjes en ik hoop dat u geniet. Ondanks... Er is ook gewoon Kaas met een mandarijntje en een augurkje erop hoor. Die zijn allemaal lekker. Ja, dingetjes. voor de mensen met een beetje ordinaire smaak. Ja. Goed. Nou, um, ja, het is dan wel een feestuitzending, maar we hebben toch gewoon, net als altijd, een van onze meisjes uh, de straat opgestuurd. Deze keer al wat vroeger, want ze heeft namelijk een superrender bij zich en mag door het hele land mensen traceren die ons geluk willen wensen. Ik hoor al buitengeluiden, dus zuster. Hallo. Hey, hier is Ach, Dag, lieve nacht, Ja. Ik wil jullie natuurlijk ook feliciteren. Ik vind het heel jammer dat ik er niet bij kan zijn. Ja, ja vervelend, hè? Maar, ja, maar in... ik hoor het niet Ja, je moet wel. wat doen voor de kost. Zo is het. Ja. En ik sta hier op een brug ergens. En ik heb een, iemand die heel graag jullie wil feliciteren. Ja. En als je stem hoort, herken je hem vast wel. Mede vanaf deze plaats en namens duizenden Nederlanders... wil ik Nachtzusters bedanken voor deze honderdste uitzending. Nou, een, dacht nou, wat... Ja, is het Filip? Ja, Filip, ja, je noemt me nou wat. Ik dacht, hij doet het nog dacht dacht, Nou, ja, hij doet nog wat. Ja, ik loop dat even verder, Philip want hier staat iemand... Ja, die stopt nu net met muziek spelen, maar die wil ook ontzettend graag uh, eventjes iets zeggen. Ja, Daar komt hij, ja. Moment. right, this is Night Sisters a hundred times on the VPRO. Go girls, by so Tom Wade. Ja. Tom, weet je? Tom, dat dit. Nou ja, ik heb die man nog nooit een hand gegeven. Nee, ik dan had niet. die zomaar feliciteren. Nou, nou, dat dat vind ik vindt... leuk. Ja, maar... ja. ik vind dat wat opdringerig. Nou, maar goed. Wat doet hier nog meer? Veel meer ja? mensen. Ja? Ja? Ja? Er is hier ja? ook een vrouw die normaal heel veel uh, over boeken weet te zeggen, maar nu. Uh... Ook wat over ons. Ja, ze wil jullie ook even feliciteren. Wie tante. Oh, zusters. Ja? Heel erg gefeliciteerd met uw honderdste uitzending. Dank u. En ik ben zo verkouden, kunt u daar wat aan doen? En nog oh. iets, wat betekent dat brr? Dat vind ik zo'n prettig geluid eigenlijk. Brrr. Maar als het bij u hoort, dan moet u dat zo laten. Nou, Ach, gewoon vaker brr doen, dan word je ook niet verkouden, ouwe. Nee, uh, ja, ja, dan komen de kwaaie er stoffen eruit. Voor als je gewoon praat met af en toe wat consumptie. Ja. Dan precies. blijven die bakzullen niet allemaal binnen zitten. Ja, u zegt het. U ja, precies. Ik, ja. ik is heb het tegen gezegd. Nog meer volk? Dan? Ja, is iemand, uh, volgens mij, ja, een Spanjaard? Die wil heel graag even wat zeggen. zijn wil heel ik wil graag even wat zeggen. is de in de, de, <laughs> de la la Ja. La de de noche. Nou, zo kan die wel. Die ja. nos dan, Zeg oh, ja. me niks. Die nos dan covajes. Die de tijden zijn moeilijk. Oh, graag gedaan. Ja. Dit is Santiago, gracias. gracias. Oh, maar dat Krentjes. waren hele lovende woorden. Zei je <tie> ja, niet ik zei het een keer eens fijn. Ik had het echt over jullie. Ja, echt waar? Ja, volgens mij wel. Ja, het was heel lovend. Ja. Oh ja. Nou, Pinka, en alsjeblieft nog verder. Ja. Tot Gevend. zo. Tot zo. Wezen. Geweldig. En zo Spanjaard. Ja. Is, ja, ik neem het maar positief op, maar je weet het nooit. Goed, en. Um, ja, dat waren dan wat felicitaties. We verwachten er nog veel meer. We worden niet alle dagen honderd. We hebben ook een gast. Ja. Een feestgast. Ja. Een grote gast heet dat dan in uh, onze kringen. In vaktermen. Dat is de introductiemelodie. Begin ik? Ja? ja. Doet u do, alsjeblieft. Ik kan beter invallen. Goed. Ja. Moeilijk, hè? Moeilijk is dat invallen. Nee, ja. Ja? ja. Nou, nee, ik denk dat dit nee. is iets nieuws maar het is. Ja. Wij zeggen het nu nog maar weer. Het is vandaag de honderdste keer. Het is ons dus een grote eer u aan te kondigen, deze heer. U kent hem allen zeer beslist. Hij trot gisteren nog op met Lisbeth List in een uitverkocht concertgebouw. En dat hij dan toch hier komen wou, want hij zong met hart en ziel alles gaffie. Dus hier is wat er over is van Ramsef Gaffi. Dat die meneer even wat... Ach, Het is zo vol Ramses dus kan zijn baan, zijn weg niet banen. Gaat het? Ja, Voorzichtig, ja, hoor. hij heeft al een paar gebroken benen. Ja, hij heeft al een paar gebroken benen. Ja, dat kunnen hij... we er niet nog meer nee, bij hebben. Ben... Nee, nee. Komt u zitten. Ja, hier. Ja, gezellig. Eerst even kletsen en dan bij de piano. Zo. Ramses, wij mogen, mogen wij Ramses hebben? Ja, we maken even. Ja, dag. Ik ben Kaat Schalken en ik ben Anna. Anna? Ja, Anna. Zo, gaat u zitten. Er wordt al een ja, drankje ja, dus, gebracht. We hoeven nee, het niet eens meer. Ik he begrijp het. Ja, ja. Er zijn mensen die we goed begrijpen. dat begrijp het. Hier liggen uw sigaretjes. Kijk eens. Oh. Alle comfort is aan gedacht. Zo, meneer nou. Nee, We mogen Ramses zeggen, toch? Ja. Feestelijk, hè? Ja. Houdt u van feest? Ik kan niet zon. Ze dus hebben een goede greep gedaan u vanavond uit te nodigen. Ja. Wilt u, wilt u misschien ook een feestelijk hoedje op, of denkt u... Even kijken. We hebben er nog één, uh, namelijk. Ja, dat kan wel, dit kan. Ja, dat kan. Zal ja, ja, ja. ja. ja. ja. ik hem even op u zetten? Ja, meneer Tjaf, De sfeer zit erin, hier, dames en heren. Wilt u hem onder de kin door of achter bij de nek? Onder de kin. Ja. Ah. En zo zien wij voor het eerst meneer Jaffie met een feestvoetje. Gezellig. En het toont prachtig. U hoort het aan het applaus. Ja. Ja, wij hadden het net al in het introductielied over dat u gisteren geconcerteerd hebt... voor een uitverkocht gebouw. Hoe ging dat? Dat was... Uh... Ja, een concertgebouw. Dat was het gebouw. Ging, ging het goed? Waar uh, ja. Waren de mensen enthousiast uh, ja, applaus? Ja, enthousiast waren of waren er zulke mensen van die... Datjaar! Van... Ja, ja. datjaar! Dus. Ja. Ach, en hoe... Ja. Riepen ze ook, bies? Nou, ze riepen... Of, of, we want more! Geen boe, in ieder geval. Geen boe. Dat is mooi. Maar doe je nu dan weer? Ja, er ja, zetten een paar jongens met de gitaren te spelen. Dat geeft niks. Nee, helemaal niet. Nou ja, geeft niks. We gaan gewoon, het is live namelijk, meneer Shafi. Dus het is allemaal te horen. Oh, het is live? Ja. Ik vind het leuk om te weten. Zo Zo'n enorm concert is wat u gisteren gaf, hm. uitverkocht... bent u dan niet razend gek van de zenuwen? Ja! En wat doet u daar tegen? Want dat willen wij weten. Wij zitten hier ook niet helemaal nou, ja, op ons gemak. Ademhalen. En, en, en, en, ja, je moet goed ademhalen. goed ademhalen. En dan, pak, moet je de arena binnen. En dan uh, ja, en Dan, dan, het dan rent u gewoon dat podium op die enorme trap af in het concertgebouw. Nee, ik heb iets aan mijn benen gehad. Aan mijn heup. Aan de, nee, eerst een gebroken been. Ja, een, en toen een gebroken heup. Dus ik durf niet van, van, van die trap af te komen. Nee. Nee. Dus ik ben slinks om de pianist heen gegaan. <lacht> en toen was ik een verrassing. Ach, ach, ach. Je kwam zo achter de pianist vandaan Ja, ge geslopen. gekropen. Dus ach. iedereen dacht, we houden het bij lief met lief. Nee, daar komt toch nog op Shafi. Ja, een beetje een dwerg, terwijl ik vrij bang ben. Ach ja. ja. En, en u zegt daarnet, eh, je moet goed ademhalen en dan die ja. arena in. Hebt u plannen voor de arena? Begrijp ik dat ach, goed? ik hou me... Als ze me vragen, dan eh, zou ik niet liever willen. Maar ik denk dat dat ja. toch de volgende stap is... als dat concertgebouw al zo makkelijk uitverkocht is. Zou best kunnen zijn. Zullen we daar eens voor gaan opteren? Ja. We, gaan, de, we ja. gaan voor Arena, moet u dan zeggen. Ja, zeg, het is we gaan voor Arena. Moet ik dat zeggen? Ja, dat, ik dat, ben dat, niet zo gehoorzaam. Oh, oh, oh. Ja, dan moet, nee, maar het is vaak zo... als u iets heel graag wilt, moet u het een paar keer voor uzelf zeggen. Dat hebben ja, mijn jawel, zuster ik en ik had, gemerkt. Uh, dat doe ik innerlijk. Oh, ja. Hebt u verder nog voorbereidingen? Op concerten behalve ademhalen? Nou, ik ga iets met uh, Willem Breuker doen samen. En dat is een. Uh, dat is een grote voorbereiding. Nou, grote voorbereiding? Juist niet. Nee. Het is. We, Want? We gaan de arena. Met Willem Breuker de arena? Ja. Figuurlijk. Dat ja, snap mijn ja. zuster ja. niet. Nee, nee, nee. Uh, figuurlijk de arena? Ja, nee. Ja. Ja. Ja. nee. Ja. Sorry, Ramses, maar mij moet je altijd Twee keer iets uitleggen. Keer iets, uh, ja, ja. Dat, dat is ja, heel ja, naar af en toe ja, voor ja, gasten, maar ik maar moet wat alles gaat u twee keer. Het precies doen met Willem Breuker. Uh, zingen. Ja. En wanneer? Dat ben ik vergeten. Het zal wel zo rond de feestdagen zijn, maar dat is de is het is... Het is, het is, het is uh, Sinterklaas. LK Sinterklaas. Sinterklaas. Sinterklaas. Ja. ja, geweldig, nou leuk. Het is met, met 5 december. Met Willem Breuker. Ja. En wat wij ons nu afvroegen, mijn zuster en ik, u treedt al jaren op. Eerst Javi Chantin, toen met Lisbeth Lis. Nou, ik sla heel veel over, maar dat... ja. iedereen weet dat. Maar, is uw publiek door de jaren heen nou ook veranderd? Of meegegroeid? Of... Is alleen maar gegroeid. Er zitten kleine kinderen, tot hele oude mensen. En wow, een hele regenboog. Dus u is hebt een... een heel breed uh, publiek? Heel breed. En, en dat brede publiek, waar, waar ver, vergast u dat op op zo'n avond? Zou u daar misschien één voorbeeld nou, van... We hebben bepaalde stoelen daarvoor voor het brede publiek. Ja, ja, ja. hele brede stoelen. Brede stoelen. Publiek. Ja, maar, maar ik bedoel de muzikaal gezien. Ik was een brug aan het slaan dat, dat, dat u dan naar de piano kon gaan en een ja. liedje zingen. Ja. Maar dan moet ik het misschien gewoon vragen. Ja, wat zal wilt, ik doen? Wilt u ja, wat misschien ik... een liedje zingen? Ja, wat, dat, zal dat doen? Doen? Wat, wat zal ik doen? Wat zal ik doen? Ja, ik, ik hoop dat ik het ken, want het slaat wel op de situatie. Ik hoop dat het Hoe heet het? Eens in de honderd jaar. Nou, maar dat vind ik leuk. Een toepasselijk lied, geheel spottaan. Gaat u maar rustig naar de piano. Eens in de honderd jaar. Eens in de honderd jaar. Eens in de honderd jaar, de honderd jaar hou ik een toespraak voor het volk. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, meneer Jaffi ja. is bij de piano aanbeland. en. Hopelijk Hoe een microfoon wordt versteld. Hmm. Het nee. is dus gokken hoor. Geeft niets. Ja, ik heb hem. Spoelde kind, ontdoet zich van het zeewier, rukt de schelpen van zijn huid. Hij gaat op puur instinct de levenslange weg op, schopt de steentjes voor zich uit. Mama, eens komt ie thuis, eens in de honderd jaar vindt hij. Al gauw belandt hij in een kinderhuis, waar je hem de eerste dag al is gesmeerd. Ze vinden hem weer terug en straffen hem aardig en denken zo, dat heb jij afgeleerd. Mama, eens komt hij thuis, eens in de honderd jaar weer. Hij leed al snel vertrouwen op zijn eigen kracht en wantrouwt arts tot zijn dood. Hij verklaart de oorlog aan het kinderhuis en saboteerend wordt hij groot. Mama, eens komt hij thuis. Eens in de honderd jaar vindt hij zijn huis.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 Hij zoekt zijn leven lang naar vader, moeder, broer en zus die hij nooit heeft gekend. Hij slaat zijn hart te pletter in de maffe jungle en denkt alleen maar alles went. Mama, eens komt hij thuis, eens in de honderd jaar wind. Eens in de honderd jaar... ...vindt hij zijn huis. Schitterend, ja. En terwijl, terwijl Ramses weer bij ons aan de interviewtafel komt zitten... ...hoor ik dat Pinka weer wat, wat mensen heeft gevonden. Hallo, zijn jullie daar? Ja, ja. Ik sta u... nu even in de telefooncel. Ach. Want er zijn namelijk ook nog wat telefonische verrassingen voor jullie. En de eerste is Peter van der Dood die iets wil zeggen. Peter van der Poot. Nee, zeg maar. Poot zal dat dan zijn. Oh. De kurk die... Ja. Ja, hierbij feliciteert ook Peter van der Poot... De nachtzusters, hè, met hun honderdste fabuleuze, fantastische uitzending. Bedankt. Komt ja, ja, de volgende? Ik, ik hoop dat we dan ook nog eens een kurkige geschenk van hem krijgen. Dat, dat zou ik leuk vinden. Ja, nog meer? Ja, en hier komt Leonie Sipkes. GroenLins, ja. Dag, lieve nachtzusters. Heel, heel hartelijk gefeliciteerd. En ik hoop echt dat jullie nog heel lang zullen doorgaan. Wij ook. Merci. Heel erg bedankt. Verwarmend. Ja. bedankt. En tot slot uh, aan de telefoon wil Paul Roosemuller ook nog even wat zeggen. Ook al GroenLinks, GroenLinks, links zit met zusters. ons. Ja. Wat een geweldige ja. prestatie. Honderd van deze uitzending. Ja, ik die wil die je niks, u u daar van harte mee feliciteren. Ga zo verder. Leuk, Paul. Achter zo'n leuke hun. jongen. Kent u Paul met die krullen, Paul Roosemuller? Roosemuller. Ja, ik heb ja. ja. ja. ja. Heb ja. je er Geluggen. nog Geluggen. even. Wat is het? Ik loop even snel naar buiten, ik zie daar nog iemand. Wacht even. Ja? Hoe is het? Oh, het is Maarten het Hart. Hallo, Maarten het Hart. ik moet toch zeggen, de... dat ik... Uh, ja, op dat moment lig ik meestal al op één hoor. Maar ja, soms staat de testbeeld dan wel eens aan. En dan uh, word ik er midden in wakker. Dus uh, gefeliciteerd, <laughs> hè, jullie bestaan al een jaar, hoor ik. Ja, dat klopt. Ja, ja we bestaan al iets langer, hoor Maarten. Maar het zal wel goed Laat bedoeld zijn. Laten we maar naar bed gaan. Wat aardig. Nou ja. ja. ja, dus, ja. Dus, uh, Even nou. kijken hoor, ik loop nog eventjes helemaal naar de andere kant. Ja. Hè? Shit, wat zie ik daar nou? Hele... Ik zie echt twee super Die miniatuur... Dit kan niet zulke vieze woorden. Well, wat zei ik dan? Dat, dat, dat herhaal ik niet. Ga ga kijken. Okay. Hier ja. zijn twee miniatuurmensen. mensen. Oh. Oh, wacht even, hoor. ik moet even door de knieën. Dit zijn Paulus en Eucalypta. Ach, wat leuk! Die vind ik niet voeden! haar! Ah. Eucalypta! En ik zou willen zeggen... Dat is ook niet aardig. Die Paulus, die komt helemaal niet aan het woord. Dat was, was greng. Die... Ja, dat was het. Nou, ja. leuk. Prinka, ga zo door. Zoekte er nog een paar? Ja, Vraak ik kom op... er zo weer aan. Dag. Het is niet dat ik mezelf in de hoogte wil prijzen, maar ik hoor dat graag, zieke dingen. Ja, en wij wenden ons weer tot Ramse die net zo schitterend voor ons heeft gezongen... ...dat hele toepasselijke ding. Ja, ja. maar het, het was droef, maar met hoop gekruid. Heb ik dat goed gezien? Ja, het eind is... Vol hoop, je bent niet mee naartoe gegaan. Ja, hij ging toch naar huis? Ja, Ooit maar, een maar keer? wat hij daar... Wat dan daar wacht? Maar dus geen idee. Die... Nee, die idee. Moet... Nee, maar dat is zo typerend. jullie liedjes hebben vaak een open einde. <laughs> ja. Omdat ik geen einde weet. Is, is dat de, is, dat dat is het geheim. Ja, ik denk, nou, punt. Nou, ja. heb het ja. gaat, weet je het gehad. Ja, vier maar... coupletten, vijf coupletten, dan is het ook lang genoeg. Ik vind dat heel ja. verstandig, want als luisteraar denk je dan... Ja, je maakt je eigen verhaaltje. Ja, je kan ja. doorgaan. Ja, precies. Ja, goed. Dan, ja. dan wouden we nu het tweede onderdeel van het interview ter hand nemen. Want ja, iedereen weet het. Ramses Jaffi zingen, toneel, dit en dat. Maar de mens achter Ramses Jaffi, Bijvoorbeeld, wat is uw lievelingskleur? Ja, daar zijn wij benieuwd naar. Blauw. Blauw. En, en, ja, nu we toch mm -hmm. over u zelf bezig zijn, hoe, hoe is uw huis ingericht? Model kan ik wel zeggen. Ja, een hotel. Woont, het is de grootste rotsen van de wereld. Dus, ja, beschrijf ja? het eens. Is groot? Ja, ik nou, dacht Er is niet Bohemian. doorheen te waden. Het is, Nee, ik, ik moet er al uh, 30, 40, 50 jaar moet ik iets aan doen. Dit is nog niet gebeurd. U woont al zo lang in hetzelfde optrekje? Nou ja, maar het heeft dezelfde stijl. <lacht> oh, maar het... Mijn zuster dacht, en daar heeft ze dus gelijk in, heel, heel... Hm. bohemien, dacht ik. Met veel losse lappen en zo. Ja, daarmee te beginnen. Maar er zijn nog erg veel losse kranten op de grond. En, en, en, je je ja. moet je er een beetje doorheen waden. Maar als je er eenmaal gewend bent, is het best, best gezellig. Hè? Maar, ben, maar bent u een <coughs> ja, slordig mens dan dat u alles zo rottig laat slingen? Rondom... Af, hoe, de, de, de, ja! Ja? Dat Gewoon af. ronduit, recht uit uw hart zegt <laughs> u dat ja. ja. Ramse Tjaffi is een slordig mens. Ja, en hij hoeft slordig En, en zit u dat vaak in de weg? Of, of? Nou ja, je moet die kanten allemaal voor, voor je uitschoppen. En, uh, uh, uh. Dat zit vaak in de weg. En af en toe val je erover en dan krijg je een gebroken been. Alweer een gebroken been, ja. ja. Nou, dan Goed, moet u dat is blijven. Ja. Ik ben verlopen bij de benen. ja. Ja, ik heb nog een paar Houd de, ar de armen Een armen heb ik ook geloemd, dus dat, dat oh, is, voor later. Voor, dat is voor later. Nee, maar als u die breekt, kunt u geen piano meer spelen. Dan is uw broodwinning weg. Ja, dat is mijn broodwinning. Dan ga ik iets anders doen. Dan ga ik... Uh, maar kunt u uh, nog meer dan? Ja, maar daar heb ik ook mijn handen voor nodig. deze dat is fijn. Maar, ja, maar, maar denk ik zing meneer gewoon... thuis, meneer zing op, zing op straat. Ja, ja, dat heb ik vaak gedaan trouwens. Daar heb je geen handen voor nodig, inderdaad. Nee, een stem. <lacht> Hebt u dat vaak gedaan, gezongen op uh, straat? De, de, de gracht waar ik uh, woon, die hoort dat als ik in een goede stemming ben, en dat is vaak uh, door enige spirituele middelen als dit glaasje hier, Klaasje dan, wijn. dan ja. hoort de hele gracht uh, wat ik aan het zingen ben en diep in de laag, uh, vaak vinden ze het ook wel een beetje intiem. Ja? Ja. Dan ze, dat is ons ramp. En dan hangen ze dan applaudisserend uit de ramen? Eh, ze zitten aan de, aan de ramen eh, te luisteren. Dat is wel zo. Wat wel. Ja, want dat, daar mag u uw hele leven toch al wel flink op, op steunen. Ja, er zit je van alles Het is een beetje een oude studio. U hebt uw hele leven toch altijd erg veel fans gehad? Hè? We hadden het net al even over dat publiek wat zo meegroeit. Maar nee. mensen staan altijd gigantisch achter u, hè? Of voor me? Ja, of voor, dat gebeurt ook wel. dan ja, kun je niks nee. zien, dat is dan niet zo. Nee, ik. Ze is gisteren in het concert op, om een kus te geven. Nou, heerlijk. En hebt u ook veel vrienden? Ja. Ja? Hoeveel? Heel verschillende soorten vrienden. Oh, aha. wat voor een? Waar zal ik beginnen? Bij de A? Nee, geen namen, soorten vrienden. Slagers, tandartsen. Uh... Oh, oh ja, nou, artsen. Uh... Iedereen is welkom. U bent een ruim te... mens qua vriendschappen? Uh, ik moet mijn huis eerst opruimen, want anders kunnen ze het er niet in. Maar verder ben ik vrij. Uh... Ontvankelijk, hè, zoals dat heet. Oh ja, in alle, zin, in alle zinnen. In vele zinnen. Nou, dat is een goede eigenschap. Ja, maar het heeft ook consequenties. Hoezo? Nou, je moet altijd je, hapjes in huis hebben. Als je ben. je zin te ver doordrijft, dan ga je niet, dan heb je Dat gebeurt dus ook wel, begrijp ik uit wel Het woorden. leven is het leven. Ja, precies, want als je toch zo in het leven staat... dan krijg je af en toe ook tikjes, hè. Ik heb dat ja. ook, ik ben ook zo bohemia. Ja. Mijn zuster heeft dat heel niet. Ik denk ook, komt er wat komt? Ja. Ik laat alles aan de toeval over. Ja, ja ze helemaal. Ja, Morgen gaat ze ook toch? een krant ja, op klopt. de grond Stramtjes leggen, zul je, ja. je ja. zien. Nou, ik zit er wel over te denken. Als mijn zuster het dagblad leest, elke dag komt bij ons plaatsen. Ze heeft het toch niet uit of het is alweer een vieren gevouwen. Kent u dat? Zo ongezellig. Nee, dat is... Ramses, u hebt mijn zuster nou op een idee gebracht. Ja, dat is... Ik zie het al. Morgen ligt de krant op de grond. En zo'n woning... Kijk, om even mijn zuster het tegen te maken. Zo'n woning als van nu, die wordt ook steeds kleiner. Die lage kranten, dat stapelt zich op. Daarnaast ja, loopt hebt... u met uw hoofd tegen het telefoon. Je tafoon. hebt bijna geen plaats meer daarnaast. Dat, je, dat is het moeilijke. Dan denk je, nou ja... Bij ben ik nog, eigenlijk, hè? Oh, dat, dat soort levensvragen krijg je dan? Dan pas. Oh nee, dan, dan moet ik niet hebben. Dan pas krijg je deze hele levensvraag. Waar nou ben ja. ik dan? Wie, wie ben ik? Vrij ja, dan, dat is het allerbelangrijkste. Wie ben ik? Dat... En alleen maar omdat je krant op de grond legt. Hier. Ja, daar kan je mee beginnen, tenminste. Ja, zo zit dat. Ja, zo zit dat, zo zit dat. Nee, ik zou er niet aan beginnen Zo ligt zichter. dat eigenlijk. Ja, ja. Ja, maar we hadden het even over de inrichting van uw huis. Hebt u ook een bepaalde kleur op de, van het sanitair? Dat interesseert mij zo mateloos. Mijn sanitair is eigenlijk vrij vervelend. Dat is gewoon... Bahama, beige. Een witte plee bijvoorbeeld. Dat is toch uh, sanitair? Ja ja, ja. ja, ja. Maar hoe is de bril gekleurd? Want die verschillen wel eens. Ja, bedoel ik. Dat is zo ja, een beetje een geëikte sanitaire. Een eikenbril. Niet een eike bril. Nee, Geëikt Normaal bedoel, fineer, Vineer. Geëikt Jammer, hè? Ja, ik vind het zo ik jammer. Dan, zo ver ben ik gaan, maar ja, dat kan. Maar de kleur is dan zwarte bril of zo? Of, uh... De bril moet ik eens even herinneren. Nou, die zet u natuurlijk altijd omhoog. Daarom die zet u ik omhoog. Niet. En heel af en toe zet ik hem gedachteloos naar beneden, maar ga ik nou niet kijken van wat Ik ga vanavond eens kijken. Ja, goed, dan ben ik en het dan even doen ja, als je zijn. Ja, ja, ja. ja, ja. ik, ik hoor dat Pinka weer, weer wat mensen heeft gevonden. Leuk ding, ja, st hallo. van ja, ja, Wilt u misschien daarna oh, dan nog een wiet kan... voor ons? Ja. Ik ja, ja. nou, sta hier met een groepje mensen. De eerste is nou echt wel heel bijzonders. Van het koninklijk huis. Van blauwe Mene bloeden? Ja. ja. Zeg, meneer Bernhard, zegt u het maar. Ja, ik heb natuurlijk in mijn leven al veel nachtzusters uh, meegemaakt. <lacht> en, uh, het is niet waar! Van, eigenlijk <lacht> maar twee that. die je zo, zonder schaamte van onderen durven te wassen. Oh, ja. En uh, vandaar luister ik altijd, eigenlijk. Had <lacht> ik, ik dat nou moeten zeggen in het openbaar? Ik begrijp het ik niet. Nou, Weet u aardig. toch wel die keer dat we hem gewassen hebben? Gewassen? Oh, ik kom af en niet. Zo ja. bij Zijn er nog meer? U, er ja. is ook nog uh, iemand die altijd de uh, verkeerscentrale van Driebergen doet. Theo ja. Gerritsen, zegt u maar. Vanuit de politieverkeerscentrale in Driebergen... feliciteert Theo Gerritsen de nachtzusters met hun honderdste uitzending. Op naar de tweehonderdste. Dank je, Theo! jij ja. Oh. Ja. wat een felicitaties, hè? Ja. Nou, er is ook nog een, uh, weer een... Spanjaard die ik tegenkwam. Ik dacht, dat is nog wel weer even gezellig. Dat zal ook wel weer lovend uh, zijn, neem ik wel. Can you go ahead, please? Que tengo que decir la lucha contra el imperialismo. Que no tenemos socialismo o muerte. Que las enfermedades de noche le han pedido al <laughs> la imperialismo norteamericano. Que sí que hacen aquí, de nuestra isla de Cuba, el país oh, no. el hay... yeah. Cuba, Cuba, de ha caído. Cuba, Cuba, morgue. Que las enfermejas Oh, het, het, het, het uh, Dat onze lymfeklieren nog goed werken en dat de koeien er goed bij staan. Nou, ik kon het niet verstaan. Hij uh, wordt opgehaald, is. dat hoor ik. Ja, ja. nou, doe de groeten. En, en er staat hier ook nog een groepje meisjes waar je misschien ja? van gehoord hebt. Dit zijn de Spice Girls. Please, we are de Spice Girls. De kruidenvrouwtjes. The Night Sisters. <laughs> Veel succes met uw Programma! Ja, die zijn in de nacht. Dank je wel. En dan nu nog een hele, kindjes. Hele lange manier. met een hele zware stem. Ja, Namens mijzelf, Ron Brandstedel, oh. zou ik willen zeggen: ik ga zo door. Dag. Oh, oh, leuk! Ja. Goed, Tinka, bedankt Ik zou ook... wel graag een in ja. de show willen hebben dus hier tussen. Ik zou het er maar niet naartoe ja? Ja? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Tot zo! Tot zo! En dan nu krijgen we weer een lied. Wat, wat gaat u voor ons vertolken? Nou, het heeft. Uh, doet u het? Hij doet het, ja. ja. Uh, het heeft uh, veel te maken met wassen. Ja. En ook met sanitair, waar we het over hadden. Ja, nou, het dus. is niet te geloven. Alles aan Overal weet hij een lied. Ja. Ga uw gang, gaan rapen? Ja. Twee deftige oude dames lagen samen in het bad en klaterden met het water en gooiden elkaar nat. Ze smeten met het badzout en riepen opeens blij, wat zijn wij prachtig, wat zijn wij prachtig. Wat zijn wij prachtig allebei Ze konden en ze doden En ze gooiden me onder Het blad liet bijna over van het woelige gedonder Ze juichten en ze joelden als twee kinderen in mij Wat zijn wij prachtig. Wat zijn wij prachtig allebei. Maar een vriendin kwam onverwacht. Een bezoek brengen in de nacht. Zo het gejoel en tuin. In de nacht, ze sloop stil uit het huis om gauw bij haar thuis de anderen te bellen en het nieuws te vertellen. De dag, de ouders, gewoon te getrouw. ging een zondag naar de bridgeclub van de burgemeestersvrouw. Die klaar zat met haar vriendin. En ze riepen allebei blij. Wat zijn jullie prachtig. Wat zijn jullie prachtig. Wat zijn jullie prachtig. Allebei. Meisjes, meisjes, foei. Gitterend niet. Van de warme stem van Bramster, komt u weer gezellig? Ja, we laten u wel lopen, excuses. Ja, ja, het ja. is heen en weer bij Hij loopt heel ervoor. niet makkelijk, die man loopt heel niet makkelijk. Ja, wat oh. wil je met zoveel gebroken benen? Ja, en dan ja. al die snoeren, zegt hij heel terecht, al die snoeren die we hier hebben neergelegen. Ach, toch, hij maakt een grapje. <lacht> Bijna. Bijna onderuit. Nou, ik kreeg een hardzaking. Ja, het wilt niet op een geweten hebben dat u horizontaal hier de tent uitgedragen wordt. Ja. Nee, want we nee, nee, vallen... Nee, voorzichtig hoor. Het derde deel van het interview gaan, gaan praten over uw toekomst. En als u nu hier het been breekt, dan is het voorlopig niet meer zoveel. Oh, mijn zuster zit nu te zwaaien met een werk. Weet iemand dat meneer Schaffi ook schrijft? Ja, ze weten ja, het ja, allemaal. Weet, ik hou hier nou, drie. drie o, dat is. U kent dit boek, meneer Shaffi. Dat hebt u zo... Ik ja, ken het boek het is niet. Bekend, hè? Maar niet uit mijn hoofd hoor. Niet uit, nee, maar... Het is uit de losse hand gedaan. Ja. Is het uit de losse hand opgeschreven? Het heet Mijn Goddelijke Reizen. Ja. En er staan ook tekeningen in. Of nee, ja. schilderijen. Ja. ja, hoe je het noemen wil. heet dat? Hoe heet dat? Uh, ja, het is alles door elkaar. Het is mooi, het is met veel kleuren. Het is duurdruk, hè, Jonne? Uh, ja, daar ben ik de uitgever zeer dankbaar voor. Hebt u enig idee ja, wat, wat, wat we daarvoor moeten betalen in de winkel? Geen idee. Weet u toch, zuster, u hebt het toch uh, even geïnformeerd? Ja, het was duurdruk inderdaad. Maar, ja, ja, het is mooi die papier. man in de winkel zei: het is de moeite waard. Dus doe nou maar, <lacht> vrouw Schalkens, hier met dat beurtje. Hij trok zo de lappen eruit. Ja? Ja. Maar meneer Shaffy, zou u kunnen uh, vertellen waar het over gaat? Wat, wat kunnen we ons erbij nou, voorstellen? Het zijn, ja, het zijn vakantieverhalen. En uh, uh, het heet Mijn Goddelijke Reizen. Ja. <laughs> ja. ja dat ja, is het bedoel dat het uitgebracht ja. is in de, uh, de boekenweek. En dan is het onderwerp God. Nou, toen dachten we, ik uh, heb alleen maar die uh, wonderlijke verhaaltjes... Dus nou, ik maken er meteen goddelijke reizen van, begrijp je? Nou, dat vind ik een en, goed gevoel. is het was iets later uitgekomen. Ja, maar, maar ze waren dus niet echt goddelijk, die reizen? Maar dat nou, je... het is maar hoe je het interpreteert, hoor. En hoe interpreteert u het? Ik niet. Oh. Dat is aan het publiek. En het zijn dus allerlei soorten reizen die u ondernomen hebt? Ja, het zijn vijf landen en die beschrijven nou, ik, ja, u moet dit gewoon, als u wil, als u niet wil, moet het niet doen. Maar als u wil, als u denkt, nou, Ramse Shaffi, die man interesseert me. Gewoon dat boek gaan kopen. Hm. Of een cd, want we gaan even alles hebben promoten. Even ja, ja, als ja als... alles doornemen. Ja, alles... even promoten. Susten, die ligt dit is een promotiehuurtje. <laughs> en ik heb hier twee cd's van onlangs uh, verschenenheid zijnde. Wat kost dat nou nog, een cd? Weet hij toch niet, boek ja, dat boek wist hij ook niet. Dat weet ik niet. Ah, nee, die toch, man, dat krijg ik nooit niet. te horen Nee, nee, maar dat, nee maar o, dat is voor de mensen toch interessant? dat nou, ja. kostte 15 gulden, 20, 25, 30, ik 35 een ik, <lacht> ik, ik Ik Ko Koopt koop u wel eens cd's? Ja, van anderen koop ik cd's. Van Lisbeth Leefstap van Die krijg ik. Oh, die krijgt u? Dat is wel makkelijk als je veel vrienden hebt, hè? Ja, en als je veel... Muzikale vrienden hebben. Nee, dat is inderdaad zo. Hebt u een... Of, ja, bewaart u die ook op de grond bij de krant? Of staan die in een kastje? Hier <lacht> zijn ook op de grond. Die slingert. Het die, is oh. een bohemia en het blijft tis tis een bohemia. U hebt gelijk. Ik zou het ook niet meer veranderen als ik u was. Nee, ja, dat is... Wat ligt er nog meer daar op de grond? CD's, kranten. Wat ligt er nog meer op de grond? Peuken vaak. Peuken. Ja. Maar dat is gevaarlijk tussen nou, andere kranten. Ja, het is een beetje riskant. Je bent een thrillseeker. Hm? Zo iemand die gevaarlijk wil leven op de rand van, van het gevaar. Razor's edge. Ja, dit is, uh, uh, dit is riskant. Zo is het. Ah. Ja, ja, je hebt je goed op. zijn thrillseeker noemt ja. mijn zuster dat. Ja. Zeg, we moeten gauw door, hè, zuster. Ja, ja. ja ik wil nog eigenlijk veel meer weten. Ja, maar ik ook, maar... Ga je hangen? Ik vind het leuk, hoor. Ja, maar we moeten het, ook nog een lammetje. Het, doen, het lammetje ligt. Oh, ja, een lammetje. Ja. Weet je nog, het ligt hier. Kijk. Of ik wat? pak het. Ik ga het. Ik ging het oh. pakken. Het Zit helemaal me oh, Zie, Dat heb je dan, zo'n man thuis de krant over. Ja. Hier meteen zijn tekst vol met wijnvlekken. Ja. Wie groeit. Mijn je bent Zo. Oh, ik kan het lezen. Laat dat lukken, denkt ja. u. Ja. Goed? Mijn zuster begint, Honderd... Voor het lammetje, Kato. Ja. Zei de kip heel stellig. Weet je het zeker? Voor het lam. Heb jij je niet verteld? De blik die de kip haar toewierp bevatte vuur. Wat denk je? Sprak ze bits. Denk je dat ik niet weet hoeveel ik er heb gelegd? Ik weet ze nog allemaal, stuk voor stuk. Maar dat zijn er wel erg veel. Vond het lam. De kip zweeg en bleef zwijgen. Dus um, dit wordt een jubileum? Probeerde het lammetje de conversatie vlot te trekken. Praat me er niet van. Zei de kip. Met een gespeelde nonchalance. Met haar poten haalde ze een beetje aarde overhoop... en begon met haar snavel in te pikken. Maar een um, honderd keren een ei leggen... dat is toch iets bijzonders? Ach, zei de kip. Als het niet allemaal op dezelfde dag hoeft... Kom zeg, je bent een kip of je bent het niet. Ik ben een kip. Daar kon het lammetje weinig ja, op inbrengen, of hoe noem je dat? Tegen inbrengen. Toch verbaasde het haar. Mij leek het altijd heel erg moeilijk. Ik wist niet dat eieren leggen zo simpel was. En met een ruk draaide de kip zich om. Wie zegt dat het simpel is? Snouden ze, ze. Heb jij mij dat horen zeggen? Nee, maar... Simpel? Voor een buitenstaander, ja. En de kip begon driftig op en neer te benen. Ja, is het voorspel. Die weten niet wat je allemaal doormaakt elke keer. Die zien alleen dat ei. Natuurlijk, ja. Maar het is een proces. Je begint met niks. Met... Helemaal niks. Met niks. En of het nou nummer 1 is of nummer 100, dat blijft precies hetzelfde. Hetzelfde? Het is gewoon een bevalling, hoor je me. Een bevalling, elke keer. En wat nog erger is, dan heb je het gelegd. En voor je het weet, is het weer weg. Plotseling hield de kip stil. Zet een grote ogen op. Hij kop bewoog schrokken en weer. Is er iets? Vroeg het lammetje bezorgd. Het dier... Leek haar niet meer te horen. Ze begon met grote regenmaat puffende geluidjes voor te brengen. puff, puff, puff, puff, puff, puff, puff, puff, puff, puff. Gaat het nog? Wil het lammetje weten. De kip zeeg neer op een polletje gras. Haar ah. blik volledig naar binnen gekeerd. En haar adem stokte. Ja. Maar als je geen zin hebt in praten, dan kan je het ook gewoon zeggen. Vond het lammetje Kato. Opeens keek de kip haar weer aan. Uitgesproken mond. Terwijl ze luidkakerend opstond... Ja, ja. En vol bewondering aanschouwde het lam het honderdste eind. Kippen hebben ook jubilea. Ja, ja. Net als het is wel een wereldverteller, vind ik. U bent een wereldverteller, zeg ik net tegen de mensen. Ah, Ja, het klinkt fantastisch, zo lekker rond. Goed. Um, ja, we zijn aan het einde gekomen van het programma. Echt waar? Ja, ja. het niet het is... om. Je laat het scheten, het is weg. Ja. <laughs> het is daarom weer tijd voor het cadeau. Ja, het cadeau. Zuster, ik wou het net even zachtjes houden. Wat heb ik hier, zuster? Een cadeau. Een geijkt kistje. Je zou het niet zeggen, maar er zit een flesje rode wijn. in. Nou. Wat een verrassing. Ja, dat is voor u. Als het leeg is, kunnen er misschien ook cd'tjes in. Ja, ik ben nog meer grond. ordelijk. Ik zelf. Ja, of cassettebandjes, maar het kan het ook gewoon in de open haard gooien. Maar, zuster, we hebben nog een cadeau. Ja, misschien dat is... zegt dit u niets, maar het is een blokje met papiertjes. Daar kan je iets opschrijven. Heel geordend. En daar staan onze afbeeldingen op. Kijk. Oh, dat zijn jullie. Ja, oh. dat is mijn zus Roddy. Ja, en daar ben jij? Dat is, is dat mijn zuster. Niet? Och, ja. allermachtig. Wat Als... een je... familieleven. Ja. En mogen wij u ontzettend hartelijk bedanken voor uw... Ja. ...medewerking en openhartigheid... We weten nu oh. precies hoe uw huis is. Oh, van die bril, dat belt u nog, even door. U nog even door. Dames en heren, ja. dit was Ramsef Jaffi. Ja. En dank u. Dank u. En blijf maar lekker zitten. Ik, ik hoor dat, ik dat Pinka nog... Ja. Pinka, ja, heb je er even? nog een paar? Ja, ik, ja, ik heb nog wat mensen felicitaties kunnen altijd, wat ja? betreft. hier komen nog het felicitaties van een Mongols strotzangers. Meneer Kandrick. Go ahead. Meneer Kandrick. Straks. Meneer Fatamantjou. Meneer Biamsj. Honderd keer naartoe Nee, wacht, je wacht. Ik kan mongols verstaan. Ja, ik, ik, ik verstond ook. gewoon wat ze zeiden ja. honderd keer. Na, ja. ja. Verstond je het nou? ja. Heel ja en ik heb ook nog twee... Ja, ik zie hier in de lucht een soort verlichte iets. En hier komt de eerste. Dit is Godfried Bowman. Wat? Ja, goedenavond. Oh, uh, ik zou bij de... deze natuurlijk de beide zusjes... Kaat en Anna bijzonder hartelijk willen feliciteren. In ja? verband met hun honderdste. Eén klein... Winkslagje als u mij toestaat ik zit hierboven mij onnoemelijk te vervelen ik wou dat ik twee zusjes was dan kon ik samen spelen oh, god het, het blijf toch een deugen die zelf staat boven zelf staat en ook nog wat blauw bloed uit de hemel hier komt de vorstin wil ...was er ook in de oorlog maar één zender waar je naar kon luisteren. En dat is nu nog steeds zo. Nachtzusters... Houd goede moed. We komen eraan. Oh, ja, hartstikke bedankt. Ik uh, niet vannacht. Dat dus vind ik eng. Niet <laughs> Tot slot nog iemand die uh, waarschijnlijk zijn cd's wel iets geordener heeft dan uh, Ramseshaffi: Alfred Lagarde. Hallo. Ja. Namens Radio Veronica. Alfred Lagarde. Zou ik zeggen, nachtzussen, op naar de volgende honderd. Wij blijven in ieder geval iedere donderdagavond luisteren. Dag, ja. succes. Dank je wel. Ja, ja is toch weer iemand die niet helemaal, helemaal begrepen. Heel fijn, kom maar gauw weer terug naar Amsterdam. Ja. Ik zal het doen, tot zo doei. Dat is dan toch... Ja, dan heb je toch van die mensen dat je denkt... Het heeft niet helemaal doel getroffen. Goed. En we, we zitten fantastisch op schema, zuster. Ja, we gaan nu het eindlied aanheffen... Een kroontje valt af. Ja. En daarbij verzoeken wij alle mensen die ons bijstaan met dit programma op het podium te komen. En u in de zaal hier ook allen mede te zingen uit volle borst. Het prachtige chanson al honderd keer. Ik heb het Kom maar naar voren en u ook zing lekker mee als u het snapt. Pak de blaad. Als je vroeg Berta is er in die komt. De reen. Om de ballet, diep in de nacht, stilte. Deze heerlijke hilariteit bij de honderdste uitzending van De Nachtzusters in 1997 duurde daar nog wel even voort. Dit was Woord. Volgende week zijn we er weer met een afgestofte aflevering met pareltjes uit het archief van de VPRO. Woord werd gemaakt door Marjoke Horda, Nienke Vees, Geert-Jan Strenghold en Tom Klaassen. Productie Sharon de Vries, presentatie Nora Romanesco. En de techniek was hier in handen van Gert van Dam. Zometeen na een kort journaal kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. En wij zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan. Ze vecht als een Leeuwin tegen onrecht en schrikt niet terug voor taboes. Hoe hardnekkig ook. Morgenochtend spreekt Aijzel Disbudak over haar strijd voor het geluk van gehandicapte kinderen in allochtonige gezinnen. Morgenochtend in Dit is de Zondag van 7 tot 8. Radio 1, het nieuws van alle kanten.